Onze hulp en verwachting staan in de naam van de Here, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Here in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeten wij zetten deze dankzeggingsdienst voort door het zingen van psalm 138, daarvan de versen 1 en 3. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen en wat er verder volgt in het derde vers van psalm 138. In gehoorzaamheid aan het woord van God. En met de kerk der eeuwen doen we ook vanavond beleidenis En dat doen we vanavond met de twaalf artikelen. En na het Amen zingen wij beleiden Psalm 119, vers 24. Ik zal uw gewoon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Dat is Psalm 119, vers 24.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 Gemeente, we gaan samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de geest. En wij willen ook onze voorbeden voor de heren neerleggen. En wij zijn dankbaar met de heer Van den Berg van de Ridderstraat 23, die gisteren weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een operatie. Met de heer Goldsteen, Prinsenstraat 23, 23, die mocht de Hazelaar weer verlaten en is weer thuis. ...zijn ook dankbaar en blij met het echtpaar Henk en Letty de Boer van Dedemlaan 39... ...samen met hun kinderen, want vandaag gedenken zij dat zij 25 jaar zijn getrouwd. Een dag dus met een gouden rand daaromheen. Wij bidden ook voor de vervolgde christenen wereldwijd... ...waar wij vanmorgen aan de avondmaalstafel onze gaven mochten afzonderen... En wij bidden ook met de familie Bergman, die vorige week woensdag een moeder en oma moesten begeleiden naar haar laatste rustplaats. Laten wij onze handen vouwen en de heren zoeken in het gebed. Heren, zo hebben wij dat zojuist met elkaar gezongen. En misschien ook wel thuis bij de kerktelefoon meegezongen. Ik grijp er naar, naar dat woord van u en zal er heil uit wachten, uit ontvangen. Ik heb ze lief met heel mijn hart. Heren, dat is een geschenk van u. Als we dat zo mochten opzingen. Ja, u als het ware toezingen, wat u er zelf in hebt gelegd. Ja, heren, want wat u bij ons vindt, het is van u. Het is misschien net diezelfde ervaring die we vandaag als vaders hebben opgedaan. Als we een cadeautje hebben gekregen van onze kinderen. Wij wisten dat ook wel gekocht. In de regel van Vader Scentjes. En zo zijn we vanavond bij elkaar gekomen. in een dienst van dankzegging. om naar u te wijzen. om naar u op te zien. om u dank te zeggen. voor die grootste gave die gij gegeven hebt aan het mensdom. Uw enig lief kind, het liefste wat u had. wat u overgaf voor vijanden om die met u te verzoenen. En heren, dan, dan hebt gij uw zoon gegeven... opdat we hem zouden geloven. Hem zouden vertrouwen, ook voor mij. Heere, zalig, als dat in ons hart leven mag. En dat we dat vanmorgen mochten ervaren... onder de bediening van het woord... dat u bij ons binnenkwam... En als dubbele onderstreping aan de tafel die liefde van u proeven voor liefdelozen en vertrouwelozen. Heren wij danken u dat gij ons dat hebt gegeven. Want rechten kunnen we niet laten gelden. En over verdienen moeten we het bij u maar helemaal niet hebben. Maar wil toch uit genade onze dank aanvaarden voor dat grote. Heren, dan is ook de vrijmoedigheid van u geweest. Het zou ook kunnen zijn dat we dit keer niet konden. U, u is de reden bekend. Het kan van alles zijn, heren, wat ons weerhoudt. Het kan zijn in de relationele sfeer. Kunnen zoveel oorzaken zijn, heren, gij weet het. Wil ze ook vanavond onder het woord opzoeken, heren. Wij bidden ook voor hen... Die die gang nog nooit hebben gemaakt in hun leven. Naar de avondmaalstafel. Die het eigenlijk nog weinig zegt. Misschien verstandelijk alles behoorlijk op een rij hebben staan. Maar toch vreemd. Aan die liefde gods in Jezus Christus. Heren. Wij beleiden u als schepper en onderhouder. Maar ook de als de herschepper. Wil vanavond de preek gebruiken om nog tot u te trekken, die nog ver bij u vandaan leven. Raak ze, tref ze in het hart met een pijl van uw liefde. Heren, er waren er ook vanmorgen die niet konden komen. U is ook de reden daarvan bekend. Als we ziek zijn, of door ouderdom, of als we moesten oppassen... Heren, geef ze ook vanavond, als ze er kunnen zijn, een rijk gezegende dienst in een dienst van dankzegging. Opdat ze op mogen ademen en zo ook de verbondenheid voelen met de gemeente hier in de kerk. Heren, zo, zo willen wij ook bidden en danken samen met de familie van de berg. Vorige week, meneer Van den Berg, wie mocht thuiskomen uit het ziekenhuis, wil hem gedenken, heren, in de verdere levensomstandigheden. Hij is er nog niet, hij weet dat ook. Gedenken met zijn vrouw naar ziel en lichaam en allen die bij hem horen. We danken u ook met meneer Goldstein, die de hazelaar wie mocht verlaten en nu thuis mag zijn. Zijn eigen stek, gedenk ook hem met allen die bij hem horen. Heren, we bidden ook voor de vele gemeenteleden die verzorgd worden in verpleeghuizen, in zorgcentra, hier of buiten hasteld. Heren, we bidden ook voor de bedroefde familie Bergman die een lieve moeder en oma definitief moest loslaten. Afscheid genomen en begeleid naar haar laatste rustplaats. O heren. Doe ze het ook ervaren dat u niet alleen een vader bent van weduwen en van weduwnaren. Maar ook van wezen. Wil ook onder hen uw koninkrijk bouwen. Ook onder klein en achterkleinkinderen. Heren wij zeggen u ook de dank samen met Henk en Letty de Boer. Met hun kinderen die vandaag 25 jaar geleden zijn getrouwd. En dat mogen ze gedenken en herkennen. Denken met hun dierbaren op uw dag. En nog wel op een avondmaalzondag, Waar de bruidegom centraal staat. Heren, een dag met een gouden rand. Dat u ze gedragen hebt al die jaren tot op dit ogenblik toe. Door de diepten en over de hoogten. Wees ze ook met, met hun kinderen nabij. Vandaag, morgen, overmorgen de toekomst in. Met u als die grote derde. Heren, het is vorige week zondagmorgen ook gegaan... over de bruid en over de bruidegom. Vanmorgen ging het erover in de preek. En vanavond mag het er weer over gaan. En het zou ook zo goed kunnen, heren, dat wij... daar ook associaties bij hebben. En wellicht ook onze jonge mensen... Als het over dat onderwerp gaat, dat ze diep in hun hart ook die begeerte hebben. Ja, die geloofsverbondenheid aan de Heer Jezus Christus dat is het belangrijkste. Maar die ook zoeken naar een levensgezellin. Diep verscholen in hun hart dat verlangen naar geborgenheid en naar duurzaamheid. Dat is ook in onze tijd niet eenvoudig. Heren, wil ook aan onze jonge mensen gedenken, die, want daar is niets mis mee, zoekende zijn, dat ze ook iemand mogen vinden waar ze het leven mee door kunnen, maar dat ze ook samen U vrezen en dienen. Heren, gedenk ook degene bij wie het nooit zover is gekomen, bewust of onbewust. Gedenk ook hen. En we weten met z'n allen dat er ook rondom dit onderwerp zoveel, zoveel leed is. Huwelijksleed en spanningen. Dat ze een weerslag heeft op kinderen en allen die erbij betrokken zijn. Heren, we leggen ook die nood en zorg voor u neer met het gebed om ontferming. Here, wij mochten ook onze gave geven voor de kerk voor de diakonie... maar ook, heren, voor, voor de SDLK... vervolgde christenen wereldwijd... die op een dag als deze amper kunnen samenkomen... of in het geheim moeten samenkomen. En wij, heren, wat een voorrecht in zo'n prachtig godshuis... ongestoord in alle vrijheid. Wij bidden u voor hen. Druk ze aan uw hart... En leid ze door uw geest. En houd ze vast. Heeren, we bidden ook voor onze overheden. Landelijk, provinciaal, maar ook plaatselijk. En bijzonder denken wij aan hen die nog wensen te rekenen met uw woord en wetten. Houdt gij ze staande, omdat ze ook mogen spreken. Terecht rechter tijd, wijze woorden. Woorden vanuit de schrift. Maar ook woorden die gevuld zijn met de vrezen van uw naam. We bidden voor onze koningin met haar gezin, de koninklijke familie. Geef wat ze nodig hebben. Maar heren, of ze nu in hoogheid zijn gezeten of niet. Ook zij hebben de Heer Jezus nodig. Als zaligmaker. Voor nu en de eeuwigheid. Doe ze dat ook beseffen en wil ze dat ook in uw genade schenken. Heere, we bidden voor uw volk Israël. Door haar hebben wij het evangelie. Wil ook daar de ogen openen. En het werk van Messias beleidende joden die zich inspannen voor eigen volksgenoten. Wil dat zegen en ook daar uw koninkrijk uitbreiden. Heer, wij bidden voor de wereld waarin we leven. Er is zoveel zorg en nood. Er is zoveel honger en dorst. Er is zoveel gebrek en geweld en oorlog. Er zijn ook zoveel straatkinderen, jongeren zonder uitzicht. Heren, ontferm u. En geef dat wij het als gemeente naar uw naam genoemd niet alleen laten bij het gebed. Maar dat we ook doen wat in ons vermogen ligt. Om aan hen te denken die weinig of niets hebben. Laat ook uw koninkrijk komen. Maar geef, heren, dat niemand onzer. Uithasselt, of waar we dan ook wonen, wie wij dan ook zijn zal ontbreken op die grote dag van de bruidegom. Kom, Heere Jezus, en schenk ons in deze uren een rijk gezegende dienst waarin wij, o Geest, uw aanwezigheid ervaren, ook in ons hart. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen met elkaar de schriften in het Oude Testament en wij slaan op Ezekiel 16. Allereerst Ezekiel 16. Ezekiel 16 vanaf vers 1, en daar luidt het woord van de Heere, Verder geschiedde des Heeren een woord tot mij, zeggend: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg: Alzo zegt de Heere Heere tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische.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 Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke van het veld om de walgelijkheid van uw ziel in de dag toen gij geboren was. Als ik u bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zei tot u in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed leef. Ik heb u tot tienduizend als het gewas des velds gemaakt en gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden, en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en ziet, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid, ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Daarna waste ik u met water, en ik spoelde uw bloed van u af, en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en ik schoeide u met dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad, en deed armringen aan uw handen, en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik. Een voorhoofdstiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan uw oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo was ge versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen, en zijde, en gestikt werk. Gij at meelbloem, en honing, en olie, en gij was gans zeer schoon, en was voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. Tot zover de eerste lezing. Vervolgens nog een paar versen uit het evangelie naar Johannes het vijftiende hoofdstuk. Johannes vijftien. De versen 9 tot en met 12. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij ge elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De kerntekst vindt u in Hooglied 1. Voor de derde keer slaan wij dat op. Hooglied 1. Het laatste stukje van vers 2 en een stukje uit vers 4. Hooglied 1, vers 2b. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. En vers 4. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan de wijn. Dat zijn de kernteksten die vanavond centraal staan in de prediking. En ik heb het volgende thema. En dat is een variant op het slot van Psalm 27. En het wil ook een samenvatting zijn van de preek. O, als ik Gods liefde toch niet had. Ik was... Nergens. O, oh, als ik Gods liefde toch niet had, dan was ik nergens. Tot zover ook het thema. Wij zijn toegekomen aan de dienst van de offeranden en uw gaven worden gevraagd voor de diakonie in de eerste rondgang voor de HGB over IJssel en de tweede is voor de kerk, kerkelijk en pastoraal werk. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de kerkrenovatie, Pastorie. Alle collecten bij u bij jou van harte aanbevolen. En wij gaan ook zingen met psalm 116. En daarvan zingen wij de versen 1, 7 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Vers 7, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, ook het tiende. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Gemeente, na het amen van de preek, dan willen we zingen Psalm 133, daarvan de versen 1 en 3. Psalm 133, vers 1 en 3 na het amen op de preek. Gemeente, van morgen hebben wij samen gehoord dat de bruidegom het gebed van de bruid heeft verhoord. En dat had tot gevolg een nieuwe, een hernieuwde ontmoeting. Nee, geen ontmoeting zo'n beetje op straat, onder een lantaarnpaal of zo, of achter een schuurtje. Maar in het paleis van de bruidegom. In zijn binnenste kamers. En als de bruid dan eenmaal binnen is, dan valt ze van de ene verbazing in de andere. Kamer na kamer krijgt ze te zien... En steeds zegt haar bruidegom: Al wat van mij is, dat is ook van jou. Want wij zijn getrouwd met elkaar. In gemeenschap van goederen. U begrijpt, daarover is ze verbaasd. Sterker, daarover is ze verwonderd. Weet u waar ze het meest over verwonderd is? Dat ze opnieuw heel dicht bij haar bruidegom is: dicht bij zijn mond, dicht bij zijn hart. Herenigd in een gelukkig samenzijn. Ze kan zijn liefde niet op. Je mag toch wel vragen in een dienst van dankzegging, is dat een, een ervaring die u herkent, die jij herkent? Het zou kunnen zijn dat je het vanmorgen even zo hebt ervaren onder de preek, maar ook terwijl je zat aan die avondmaalstafel dicht bij je bruidegom, verbonden aan hem, dat je zijn geest voelde. Nou, wat die liefde Gods in de Heer Jezus innerlijk bij je losmaakt, probeer dat nou eens onder woorden te brengen. Dat is niet eenvoudig, hè? Nou, zo vergaat het ook de bruid. Ze zoekt als het ware, ze zoekt naar woorden. En toch lukt het haar om, om met een enkel woord die liefde van haar bruidegom ergens mee te vergelijken, te duiden. En zo komt ze op het beeld van de wijn. Fonkelende, sprankelende wijn, ja dat was in het oosten van grote betekenis, dat is het nog. Kijk voor ons is brood erg belangrijk, terwijl wijn bij ons meer een luxeproduct is. Maar in Israël, dan moet u weten, stonden brood en wijn veel meer op één lijn. Wijn, daar zegt de Bijbel wel het nodige van, wijn verheugt het hart, wijn lest de dorst, wijn als je het koud hebt krijg je er warm van, wijn kan ook op zieken een heilzame uitwerking hebben. Maar, zegt die bruid, beter dan zulke wijn is nou de liefde van mijn bruidegom. Omdat die liefde van hem mijn hart versmelt in het zijn. En weet u wat die bruid zo raakt? Dat nou die liefde van de bruidegom haar geldt? Dan te bedenken hoe ongelijk de partijen zijn. Want dat beleid is ook verderop in hooglied 1. Dan beleidt ze het, ik ben zwart. En toch in de ogen van mijn bruidegom liefelijk. Gemeente, dat was toch vanmorgen ook zo? Twee ongelijke partijen aan de tafel. Onze bruidegom die verkondigde bij brood en beker zijn hartelijke liefde en trouw en dat voor ons liefdelozen, trouwelozen, wees maar eerlijk. Van die liefde en van die trouw moeten Gods kinderen toch hebben, daar leven ze toch van, ja toch zeker. Wat wil u daarmee zeggen, dominee, dit? Wij leven toch niet van de ervaring? Wij leven toch niet van het moment dat we het brood ontvangen en de wijn drinken? Wij leven toch niet van een warme doorstroming alleen die er aan de tafel kan zijn? Wees maar eerlijk, die is er meer niet dan wel. En als het er is, ik weet niet hoe uw ervaring is, dan is het in de regel geen avondmaal. Wij moeten telkens onderscheid maken tussen de liefde van Christus en de ervaring van zijn liefde. Wij hebben te letten op zijn woord, waarin hij ons zeker maakt van zijn liefde. En daarbij geeft de Heer vanwege de zwakheid van ons geloof zichtbare tekenen, brood en wijn. Heel concreet om te proeven. En zo vaak dan wij dat brood eten en die wijn drinken, worden we daardoor verzekerd van zijn hartelijke liefde en trouw. En dan worden we er ook bij bepaald. Dus op grond van het woord van onze bruidegom, mogen wij zeker weten dat Christus ons lief heeft, opdat wij zouden beleiden. Zijn woord is voor ons genoeg. Het is, zoals Luther het zou zeggen, grond en grens. En daarbij mogen we ook weten wat er ook in ons leven gebeurt... aan mooie dingen, aan verdrietige dingen. Of we nou een hoog banksaldo hebben of niet. Of we het op dit ogenblik moeilijk hebben in ons leven. Of dat we vreugde beleven. Zijn liefde blijft altijd hetzelfde. Als we niets meer voelen van wat wij bij het avondmaal hebben ervaren moeten we niet twijfelen aan de liefde van Christus, want die blijft hetzelfde. Want zijn liefde is geen kwestie van meer of minder sterk. Zijn liefde gaat niet op en neer, die is altijd hetzelfde, eeuwige liefde. Al zijn we nog zo ver bij hem vandaan gedwaald, al is het in ons hart nog zo koud en dor, al leven we misschien al tijden in een dommel. Zijn liefde is altijd hetzelfde, wat een wonder, ja zegt u dat wel. Wel nu, deze liefde vermeldt de bruid, en met vermelden bedoelt de bruid dat ze zijn liefde gedenkt. Vertaald vanuit het Hebreeuws, gedenkt. Zo mochten wij vanmorgen bij brood en beker zijn liefde gedenken. Toen richten wij toch onze gedachten op hem, die zei dit is mijn lichaam voor u, dit is mijn bloed voor u. En ja gemeente, dat Hebreeuwse woord gedenken, wat hier in uw bijbeltje vertaald is met het woordje vermelden, dat betekent meer dan zich herinneren van wat er in het verleden is gebeurd. Kijk, bij ons heeft dat werkwoord gedenken wel die klankkleur maar in de Bijbel heeft dat woordje gedenken een andere klankkleur. Dan is het zo, wat God deed in het verleden, dat dat nog actueel is tot op de dag van vandaag. Dat heeft nog niets aan relevantie ingeboet. En trek ik de lijn door naar het Avondmaal, dan gedenken wij dat Christus 2000 jaar geleden zijn leven heeft gegeven op Golgotha. Maar dat gedenken houdt ook in dat we ons leven nu, vandaag laten bepalen door dat offer wat Hij heeft gebracht. En dat gedenken, dat is nou niets minder dan in geloof ervaren dat God in het kruis van zijn Zoon greep heeft gekregen op u op mij diepgevallen zonder Niemand kon ons bereiken. Hij wel, omdat hij onder ons kwam. Dat is genade. Dat is liefde. En in die liefde vangt hij ons op, draagt hij ons, neemt hij ons mee. Ja, die, die, die bruid die kan die liefde van de bruidegom tot haar niet op. En dat brengt ons toch wel bij de vraag, waar komt die liefde van die bruidegom nou toch vandaan? Als u even teruggaat in uw herinnering, heb ik daar ook het nodige van gezegd in de voorbereidingspreek. Dat die liefde een voorgeschiedenis heeft. En daar wil ik toch nog wat dieper op ingaan, opdat we ons nog meer zouden verwonderen. Immers, over welke liefde gaat het hier eigenlijk? Nou, het woord dat hier gebruikt wordt voor liefde in onze tekst, daar komen we. Ook tegen in 1 CGL 16. Precies hetzelfde woord. En in dat hoofdstuk, dat vertel ik u, kijkt de profeet terug op de geschiedenis van het volk van Israël. En die profeet die herinnert dat volk Israël aan het verbond wat God met hen heeft gesloten. God die had het gezegd. Ik heb jullie verkoren uit alle volkeren van de aarde. Mijn oog bleef nota bene op jullie rusten. Waarom? Omdat het zo'n groot volk was? Omdat ze die liefde verdienden? Omdat ze de Heer zo trouw dienden? Oh nee, het was pure liefde van Gods kant. Hij zegt het, ik zocht jullie, ik vond jullie, ik trok jullie. Ik trok jullie uit diepe ellende. Er was niemand Israël die naar jullie omkeek toen je geboren werd. Er was niemand die zich over jullie ontfermde sterker. Je was ten dode opgeschreven Israël, zo stond het erbij. Maar toen kwam ik voorbij, zegt de Heer: en ik zag jullie en ik zei ja, leef. Ik zei ja, leef. Ik heb jullie als een moeder gewassen met water en het bloed van jullie afgespoeld. Ik heb jullie gekleed en gezalfd. Met jullie heb ik een nieuw begin gemaakt, Israël. Gemeente, tegen deze achtergrond moeten wij dat woordje liefde, wat de bruid gebruikt, verstaan. Dat betekent dus dat die liefde van God verkiezende liefde is. Dat dat opzoekende zondagsliefde is. Dat dat liefde is tot het schamelen, tot het hulpeloze, tot het arme. Dat zijn liefde, liefde is tot mensen die ten dode zijn opgeschreven. Dat is nou liefde die komt van de ene kant. Gemeent als God zijn volk niet had opgezocht in zijn grote liefde, dan zouden ze omgekomen zijn zoals een vondeling. Maar door dat levende wekkende woord van God, hij riep leef, werden ze van dood levend. Wel nu gemeente, van die uitnemende liefde, zingt de bruid. De gemeente, hebben we nou stilgestaan bij het woordje gedenken, vermelden. Stilgestaan bij het woordje liefde. Onder één woordje nog een dikke streep. Dat is het woordje uitnemend wat u ziet staan, tot twee keer toe. Als je dat vertaalt vanuit het Hebreeuws, dan betekent dat hier... Goed, goed, tof staat er eigenlijk, tof. En dat woordje goed, tof, dat komen we ook tegen in het scheppingsverhaal. Van de schepping wordt dat gezegd, hè? alles wat God maakte was zeer goed. Alles wat hij schip en schept, dat is zuiver, volmaakt, goed. Wat wij produceren is net er tegenovergestelde. En dan moet u weten dat die uitnemende liefde van God scheppende liefde is. Ezekiel beleidt die scheppende liefde in de woorden. Toen u daar lag, Israël, in uw bloed op stervende dood, toen zei God leef. In Ezekiel 16 is er opnieuw sprake van schepping. Wat zeg ik? Van herschepping. Door dat scheppende woord. Van God kwam Israël weer tot leven. Wat een wonder. Dat God toen niet doorliep. Toen hij hen zag liggen. Had hij ook kunnen doen. Hij deed het niet. Zijn hand greep naar dat volk. Mag ik dat zo zeggen. Dat lag in de bagger. In de bagger. Van de zonde waar ze door de eigen schuld in terecht waren gekomen. Is dat liefde of niet? O oh, als ik die liefde toch niet had. Dat is de achtergrond. Waarvan die bruid zingt. Over die, die uitnemende, die goede liefde. Mag ik eens vragen aan u en jou. Kunt u daar ook van getuigen? ...van deze uitnemende liefde. Gemeente, wie leeft van Gods liefde... ...die wel. Immers wie leeft... ...wie geestelijk leeft... ...die leeft van het scheppende woord... ...van onze sprekende God. Wie leeft... ...die hoort daar opnieuw van op... Wie leeft, wordt er opnieuw stil van. Ja toch. Zijn liefde zocht mij, terwijl ik nergens om vroeg. Kon ook niet, want ik was dood. Maar nou leef ik. Kijk, toen je baby was, besefte je niet dat je leefde. Ik herinner me niets meer van mijn geboorteuur. U ook niet, jij ook niet. Maar later, als je dan ouder wordt, ja, dan ga je het beseffen. Hè? Ik leef, ik ben er, ik besta. Gemeente, zo is het toch ook in geestelijk opzicht. Pas later liet de Heer je toch zien waar hij je had gezocht, waar hij je had gevonden, waar hij je had getrokken. Pas later kwam toch die ervaring met die blind geborene. Eén ding weet ik dat ik blind was, maar nou zie. Ik was dood, maar nu ben ik levend. Ik merk het, ik voel het. Ik ervaar het ook. U, jij leeft niet. Hoor wat Jezus u vanavond zegt. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Hoe dat kan. Nou, niet omdat het mijn woord is, maar omdat het zijn woord is. Dat schept leven midden in je dood. Sta op, zeg ik je. Zo ging dat bij dat volk Israël. Nou, dominee, dan zullen ze de Heer wel dankbaar zijn geweest, zeker, hè? Dan zullen ze het elke dag wel gezongen hebben. O God, wij zullen U eeuwig loven voor Uw liefde wonder groot. Nou, nou vergeet het maar. Weet u, Israël werd een overspelige vrouw. Ze ging vreemd en dat niet één keer steeds opnieuw. Israël vergat haar bruidegom. Ze ging met een ander op stap. Ja, maar Israël was toch met, uh, met, met de Heere getrouwd. Hoe bestaat het. Ach, laten we maar niet te hard oordelen. Vind je niet? Want Horus wie zichzelf leerde kennen bij, bij de lamp, bij het licht van Gods Woord dat, dat scheen en schijnt in je duisternis. Nou, die zal dat wel erkennen en herkennen dat het gedrag van Israël nou niet zo ver van ons afstaat. Dan staan Abraham, Jacob, David, Peter, is om maar enkele te noemen, niet zo gek ver meer bij ons vandaan, toch? Zeker waren stuk voor stuk kinderen van God. En toch, u weet het met mij, David, die deinsde er niet voor terug, om een moord te plegen, om Batsiba in zijn bezit te krijgen. Nee, ik geloof vanavond niet dat hier moordenaars in de kerk zitten. Maar hoeveel moorden hebben wij in onze gedachten al gepleegd? U bent uw man, uw vrouw. God zei ervoor gedankt tot op de dag van vandaag trouw gebleven. Maar hoeveel keer zijn wij al niet in onze gedachten met een andere man of een andere vrouw op stap geweest? Niet te hard oordelen, u niet en ik ook niet. En hield God het toen met David voor gezien? Nee, opnieuw zocht de heer hem op, liefdevol, maar wel beslist zei hij, Gij zijt die man. Gods opzoekende liefde is ook ontdekkend van karakter. Hij ziet de zonde niet door de vingers, Oh nee. Hij is wel uit op verzoening. Nee, God die de zonde niet goed. Dat kostte zijn zoon, namelijk het leven. Die gaf zijn leven over tot in de dood van het kruis voor mensen zoals u en ik, zondig, schuldig, verloren. Gelooft u dat? Zalig. Als je daarmee instemt voor het eerst. Of opnieuw. Zalig. Wat een wonder bij jezelf niks anders dan schuld en zonde te zien en dan toch te vertrouwen. Ze zijn vergeven, toch te geloven. De Heer heeft me lief, niet voor een jaar of 35, voor 85 desnoods, nee met een eeuwige liefde. Maar recht overeind blijft ook staan dat Gods liefde geen compromis deelt. Dat is de keerzijde. Zo gaat het toch ook in het natuurlijke leven toe. Als je verkering hebt, dan dult je geen derde, hè? geen grappen. Echte liefde is jaloers. Echte liefde is te kostbaar om daarmee te spelen. Zo is het ook een geestelijk opzicht gemeente. Daarom. Een appel naar ons allerhart, kom met je zonden en tekorten voor de dag. Beleid ze God alsjeblieft en smeek toch om het bloed van de verzoening. Bid om Gods geest, bid om de kracht van de geest, om te strijden tegen de duivel en de wereld en je eigen verdorven ik. Wat zich altijd maar weer laat gelden. Bid het, heren, laat me nou toch niet verzwelgen in het hier en nu. Heren, wilt u alstublieft die verkeerde verlangens en die verkeerde begeerten in mij doodrukken. Ja, de heren, die weet wel met wie die getrouwd is. U hoort het wel, hè. Hij weet ook wel hoe wij in elkaar steken. En hij weet ook dat we er vanuit onszelf geen spaan van terecht brengen. Nogthans is Hij het, die ons zijn vriendschap biedt, ons onderdak verschaft in zijn paleis nota bene en zegt al het mijn is het uwe. Hij weet wel met wie Hij gemeenschap oefent aan de tafel. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, Hij straft ons maar naar onze zonde niet. Daar wist die bruid ook van. En die liefde kan ze maar niet klein krijgen. Daar getuigt ze van. Gemeente, wat wil nou de Heer vanuit hooglied 1, die tekst die vanavond centraal staat. Wat wil hij ons nou eigenlijk leren, bijbrengen. Ten diepste hoe wij in het huwelijksverbond met God kunnen leven. Kijk, de psalmen, die zingen ons voor hoe wij God kunnen loven. En spreuken en prediker vertellen ons hoe wij voor hem kunnen leven. En het hooglied zingt ons voor, de bruid voorop, hoe wij hem kunnen liefhebben. Uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. En weet u, gemeente, als die bruid zingt van Gods liefde, weet u waar ze dan ten diepste van zingt. Ik hoop niet dat u daar raven opkijkt, maar van Gods wet. Ja, van Gods wet. Want die wet van God daarvan wordt gezegd dat ze goed is, dat ze heilig is, dat ze zuiver is, dat ze gericht is op ons behoud. Waarin blijkt nou Gods uitnemende liefde? In zijn wet. In die geboden van onze goede God klopt zijn hart. Want die wet, dat zijn de leefregels. Wat zeg ik? Dat zijn de liefdesregels om ons in dat huwelijksverbond... ...wat hij met de bruid heeft gesloten te bewaren. Daarom is die wet zo belangrijk. En daarom horen wij die ook elke zondag voorlezen. Niet om de dienst wat op te vullen... Opdat we leven, ja eeuwig zouden leven met hem. Jongens en meisjes, wellicht zijn er bij jullie thuis ook regels. Ga ik een beetje vanuit. En uh, of je er nou altijd blij mee bent, daar gaat het nou even niet over. Maar waarom zijn die er nou, om jullie te plagen? Nee, toch zeker. De ouders die, die regels die je ouders hanteren, die zijn toch gericht op het welzijn van jullie, van het gezin. Nou, zo is het ook met Gods geboden. Kun je vergelijken met, met reflecterende strepen op de weg. Die zie je wel eens, hè? kun je het mee vergelijken. Die witte strepen, die houden je op de weg. En, en zo functioneert Gods wet ook als, ja, als een verkeerslicht... Ze regelt het verkeer tussen God en mij en tussen jou en je naaste. En weet je, als nou die geest van God die wet hier afdrukt in je binnenste, in je hart. Dan leer je ook de werkelijke bedoeling daarvan te verstaan. Dan leer je het zeggen, Gods wet, dat is mijn leven. Dan kom je erachter onder de leiding van de heilige geest, die wet is niet fout, maar dat ben ik. Die wet is niet dwars, maar dat ben ik. Die wet is goed. Uw uitnemende liefde, dat is uw goede wet, heren, die is mij gegeven ten leven. Kwam u er al achter, kwam je er al achter... Zingt het al in je hart? Uit al de schat van het ruime wereld rond. is nooit die vreugde in mijn hart gevonden die ik juist in uw getuigenissen vond. Zalig als dat zo is. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Als ze dan in het Evangelie vragen. Aan de Heer Jezus waar het nou werkelijk op aankomt in de wet. Dan zegt hij dat de liefde de samenvatting is van al de geboden. In Gods geboden zie je Gods uitnemende liefde naar voren komen. En nou begrijp ik ook een beetje waarom de opstellers van ons formulier hebben neergeschreven. Dat we begeren naar al die geboden van God te leven. Herinner je die passage? Is dat, ook, is dat ook ons verlangen? Om die te doen uit dankbaarheid, uit pure wederliefde. Ja, en nou een gewetensvraag. Ja. Lukt het een beetje? Lukt het u? Ja, lukt het ons? Die wet te houden. En nog wel uit dankbaarheid. Dankbaarheid. Wie eerlijk is, die zal stilletjes voor zich uitbeleiden van geen kant. Ik lig er elke dag mee overhoop, als ik er al aan denk. Hoe moet dat nog toch Nee. Nou kan ik heel moeilijk gaan doen vanavond. Ik was dat niet van plan. Ik hou het kort. Zie op Jezus. Hij heeft wat ons ontbreekt: volkomen liefde tot God en volkomen liefde tot Gods wet. Hij heeft die wet van God met heel zijn hart vervuld. Moet je hem eens horen zingen? Vader, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Zie in geloof op hem, gemeente. Want wie in geloof op Jezus ziet eens en steeds die heeft in Hem wat God van je vraagt in Hem. Volkomen liefde. Hoor de Heer Jezus eens zingen: God, heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. En wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Zing maar met de meggemeente. Ik en zingend. Dat kan ik niet. Achter had die bruid ook zo'n last van. Als ze op zichzelf zag, dan stokte haar stem. En ze beleed het ook. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. En dat ik mijn wijngaard heb laten versloffen. Kortom, al het mijne. Dat wil ze ermee zeggen. Het is te kort en te smal. Als ze op onszelf zien, gemeente, dan stokt onze stem. Dan zien we die zonden van ons levensgroot op ons afkomen, ook vanuit je jeugd en ze plagen je. Dan horen we zoveel wanklanken en dissonanten in ons leven, dan moeten we het erkennen met het avondmaalsformulier, geen volkomen geloof, geen lust, geen ijver om God te dienen zoals hij dat van me vraagt in zijn woord. Hoe vaak kiezen wij als erop aankomt niet weer voor de wijn of geven we geld uit voor wat geen brood is. Dan stokt onze stem en dan stolt ook de lofzang. En toch door al die strijd en aanvechting heen sluimert hier innerlijk dat verlangen. Naar God. Omdat hij dat er zelf heeft ingelegd. Dat is niet uit te roeien. Dan komt die geest van God mij te hulp. En die bidt in mij. O oh God trek mij toch naar u toe. En trek me achter u mee. Om uw nabijheid te ervaren. Wat een wonder. Als de koning dat gebed weer, weer opnieuw verhoort. En je binnenleidt in, in zijn privé vertrekken. Het intiemste van het intiemste. En zijn trouwe liefde laat proeven bij brood en beker. Dan zal ik... Uw uitnemende liefde gedenken. U was het Heerde en u bent en blijft altijd weer de eerste. Dan geeft hij mij een danklied tot zijn eer. Een lofzang, velen zullen het zien. En God eerbiedig hulde bieden, Hem vrezen, ja en vertrouwen, niet op mezelf. Op de Heer. Wat het geheim daarvan is. Nou, dat komt niet van onderop hoor. Dat zingen. Het is het geheim van onze koning die deze lofzang gaande houdt. Vanwege hem wordt er doorgezongen. Een lofzang van hem over hem. Zeg, hoor ik nou nog iemand zingen vanavond? Ja, het is onze bruidegom. De heer Jezus Christus. Vlak voor zijn sterven. Je zou zeggen met de dood voor ogen, dan blijven toch de woorden in je keel hangen. Zojuist brak hij het brood en gaf het zijn discipelen, dat is mijn lichaam dat straks voor u verbroken wordt. Hij deelde de wijn als teken van zijn bloed dat hij straks zou laten vergieten. Ontroerend moment hij hey, onze heer jezus christus hij zegt zullen we zingen zullen we dan samen zingen god heb ik lief want die getrouwe heer en gij hebt o heer in het dodelijkst tijdsgewicht mijn ziel gered mijn tranen willen drogen zullen we dan samen zingen gedragen door mijn stem en zo zingt hij terwijl de dood door het venster naar binnen komt. En staat er als zij de lofzang gezongen hadden. Gingen ze uit naar de hof der olijven. Waar hij geperst zou worden. Hij voorop. Hij voorop. En hij trok de zijnen achter zich mee. En omdat hij zong. Het lied der overwinning. Kunnen wij vanavond ook zingen. Ziende op hem. Gij hebt ons goden gekocht met uw kostbaar bloed. Here. u bent waardig te ontvangen alle lof en eer. Zo zullen wij zijn uitnemende liefde vermelden. Wij, ja wij, vandaag, morgen, al de dagen van ons leven, die liefde, die liefde van God... Die wil niet alleen vandaag door Gods kinderen beleden worden. Die wil ook morgen gehoord worden. In het volle leven. Met alle lek en gebrek. Daarom wordt niet dronken in wijn. Waarin overdaad is. Maar wordt vervuld en gedreven door, door de geest van de Heer Jezus. Wij. Ja wij. Gehuwd en ongehuwd. Weduwen, wezen, wedunaren, Jongeren, ouderen. Wat groot om ook die liefde Gods, die door de geest in onze harten is uitgestort met elkaar, te delen. God geeft dat ook onder ons. Dat geeft meer vreugde. Dan je elk weekend volgooien met alcohol en er een kater van overhouden. Echt waar. Die liefde gods. Dat geven de heren. Dat wij elkaar daarin ook dragen. En verdragen. Hoe verschillend wij ook kunnen zijn. Blij met de blijden. Wenen met de wenenden. Elkaar dragen in de gebeden. Doen hoor. Doen. Want zoals uit vele bessen. Die samen zijn tot één wijn. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus zijn ingelijfd. Door broederlijke liefde. Om Christus onze lieve zaligmaker. Die ons eerder zo uitnemend heeft lief gehad. Alles samen één lichaam zijn. Niet alleen met woorden. Maar ook met de daad. Dat aan elkaar tonen. Omdat Jezus het zei. Dit is mijn gebod. Dat gij elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad. O. Oh, als ik die liefde toch niet had. Waar was ik dan? Nergens. Maar als ik ze heb. In hem. Volmaakt. Om ook met elkaar te, zien, te zingen. Ziet hoe lief ze elkaar hebben. Amen. We samen de Heer danken en bidden. Ja, Heer, wat zullen we tegen U zeggen? Nu we zoveel van U hebben ontvangen deze dag, niet in het minst hier. en aan mensen die het zo goed met zichzelf hebben getroffen om die te vervullen met uw liefde en genade ook te leren zien wat het uw zoon heeft gekost als we dat gaan zien als u ons daar stapje voor stapje bijbrengt wordt het wonder steeds groter dat alles komt van die ene kant. Heer, u had het anders kunnen doen. U hebt het niet gedaan. U hebt dat verloren mensdom opgezocht. En ook gevonden. Heer, opdat er nog velen ook onder ons gevonden worden. Getrokken tot die liefde gods. In Christus Jezus. Want als ik die toch niet had... Dan was ik nergens. En als ik toch niet, is als ik niet zou geloven. Ik zou vergaan. Heren. Maar houd ons erbij. Bij uw genade. En schenk voortdurend. Wat we nodig hebben. Om met ons hele bestaan. Ons aan u toe te vertrouwen. Werk onder ons krachtig. U bent het niet verplicht. Maar u wil er wel om gevraagd zijn. Geef vele bidders. In deze tijd van crisis. Gebedscrisis. Dat er vele handen gevouwen zullen zijn. Om het behoud van zondaren hier. En elders. Gaat u met ons mee heren. Als we de kerk verlaten. En misschien denken we het wel. Het is onvermijdelijk, maar u roept ons ook weer het leven in, waar een ieder een taak en een roeping heeft. Ga met ons mee, ga voor ons uit. Help ons en sterk ons. En laat de zondagen voor ons mogen zijn, hoogspanningsmasten. Dat we zullen voortgaan, van zondag tot zondag, hangend aan uw, lif, aan uw lippen. Wil het verkeerde wat er was. In spreken ook in het luisteren vergeven. Het goede kronen met uw zegen. Dit alles bidden wij in Jezus naam alleen. Amen. Gemeente onze slotzang komt uit psalm 40. Die ik ook aanhaalde in de... Breek, Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer en lofzang. Vele zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. En ik wil u vragen, gemeente, om dat staande te zingen na het voorspel Psalm 40, vers 2. U dan heen in vrede en draag met U mee de zegen van de Heere. De Heere zegen U en behoede U. De Heere doet Zijn aangezicht over uw lichten en zij U genadig. De Heere verheffen Zijn aangezicht over U en geven U vrede. Amen.